Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is op zoek naar voetbalhooligans die een kroeg in Alkmaar hebben vernield. Gebeurde gisteravond voor de start van de thuiswedstrijd van AZ tegen Heracles Almelo. Alle ramen aan de voorkant van de kroeg zijn ingeslagen en er werd met stoelen, tafels en fietsen gegooid. Op beelden is te zien hoe ze de boel vernielen en hooligans schreeuwen. Oh! De politie zegt dat het daders hooligans zijn, maar noemt daarbij geen specifieke club. Volgens NH Nieuws zou het gaan om Feyenoord aanhangers. De Britse koningin Elizabeth heeft corona. De queen van 95 heeft milde klachten, zegt correspondent Fleur Launsbach. Zoals een verkoudheid uh, zegt het paleis nu. Het paleis zegt ook dat ze deze week uh, zelfs nog van plan is... om haar minder zware verplichtingen wel gewoon te blijven doen. Nou, ze is drie keer gevaccineerd. Ja, en ze heeft natuurlijk haar eigen koninklijke doktoren. Die houden haar natuurlijk heel erg in de gaten. Maar ja, de zwakte is natuurlijk haar leeftijd. Prins Charles en zijn vrouw Camilla... werden eerder deze maand ook positief getest op corona. In Amsterdam heeft een magneetvisser vanmiddag twee explosieven uit het water gevist. Volgens AT-5 gaat het om raketwerpers. De politie heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld om de projectielen onschadelijk te maken. En Bram van 16 heeft veel geluk gehad. Tijdens Storm Junis fietste hij in Apeldoorn onder een vallende boom door, zonder dat hij dat in eerste instantie door had. Ik fiets daar, ik, zie, ik kijk voor me, ik zie twee mensen staan. En die roepen opeens, uh, pas op, fiets door. Dus ik, uh, ik fiets door en ik, uh, ik kijk naast me en ik zie een hele grote boom op me afkomen. Toen ben ik maar van mijn fiets afgesprongen zeg maar. en uh, is die boom net naast me neergekomen en is een tak van die boom op mijn hoofd terecht gekomen. Toen hij kort daarna aan zijn hoofd voelde en erachter kwam dat hij bloedde, drong het tot hem door dat hij door het oog van de naald was gekropen. Toen uh, raakte ik in een shock eigenlijk meer, omdat uh, ja, die boom kwam recht naast mij terecht liggen, dat heel anders kunnen aflopen. En daarom raakte ik in een shock en uh, ben ik, uh, hier ben ik eigenlijk helemaal trillend naar het ziekenhuis uh, gebracht. In het ziekenhuis is hij geholpen aan zijn hoofdwond. Daarna mocht Bram naar huis. Behalve wat hoofdpijn gaat het nu verder goed met hem. En dan het weer. Ook nu kunnen weer bomen omvallen, want opnieuw is het onstuimig. Het KNMI heeft voor het westelijk kustgebied en het IJsselmeer code oranje afgegeven. In de rest van het land geldt code geel. Ook morgen veel regen en wind. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 net bekomen van Storm Younis. En dan krijgen we de volgende alweer om ons oren. We hebben het over Storm Franklin. Een waarschuwing van het KNMI voor vanavond Code Oranje. Uh, voor het Westen, dus ook voor ons, uh, Albert-Jan, en voor het IJsselmeergebied. Code Oranje, dus met zware windstoten door uh, Storm Franklin. We gaan gewoon het alfabet af, hè? We zijn nou bij de F. Waarvan acte? De volgende wordt een G. Ja, nou, ben je dus, benieuwd. Greetje. Goed, derde uur. Derde oh ja. uur, wat ga je daar nu nee. doen zondag? Nou, over een tweetal praten natuurlijk, pit report. Want uh, naarmate de, de, datum, de data voor de, de trainingen uh, uh, dichterbij komt, komen we ook natuurlijk weer de nodige berichten onze kant op. Maar één ding is in ieder geval uh, noemenswaardig, meneer Hamilton heeft zijn mond open gedaan. Ja, echt waar. Ja, ja, ja, hij heeft, Jeetje. Gepraat. hij heeft echt gepraat. En hij heeft ook uitgelegd waarom die boosje uh, uh, zijn mond heeft uh, gehouden. Uh, daarna natuurlijk nog meer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Maar dat allemaal over een tweetal platen tijdens Pit Report. Half vijf het dier van de week. Nou, dat is Luc. Die is 52 kilo. Daar moet hij niet van schrikken. Maar als u, als u hem in het dierentehuis zou zien... dan is zijn ogen spreken boekdelen. Het, het is een lieverd. Maar ja, hij is wel 52 kilo. Dus daar moet je even aan wennen. Schoon aan de haak ook. Schoon aan de haak. Dier van de week, half vijf. Luc. Het gedicht van de week, ja, gisteren vele reacties op het gedicht van de dag, om het zo maar eens te zeggen. Of ik dat vandaag wil herhalen. Nou, voor de fans, ik zal het herhalen. En De pakkende titel is: Het is voorbij. En dan moet je niet denken aan de Olympische Spelen, maar aan iets anders. Dus in ieder geval, een drietal vaste items en natuurlijk muziek. En natuurlijk ook nog de voetbal houden we ook voor u in de gaten. Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wij zijn er inderdaad tot aan vijf uur... www.zfm-live.nl, kijk je live mee. Zfm-live.nl, dan kijk je live mee. Studio Tolweg Tina, Zandvoort op zondag. bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Met uh, straks uiteraard de Pit Report, maar eerst onder meer Marjorona. een beetje harde wind, dan wil je altijd ook een beetje drukker En dat merk je ook meteen aan de muziek natuurlijk. Vanavond vanaf 8 uur code oranje voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Met windstoten van 100 tot 120 km per uur. En daar hebben ze het over hele zware windstoten. Dus je bent gewaarschuwd als je vanavond nog de deur uit moet. Een beetje oppassen en ja... De bomen die kunnen ook zomaar omvallen of je krijgt een tak in één keer uh, op, uh, op je hoofd. En dat uh, kan wel eens niet goed aflopen. Dus wees voorzichtig vanavond zometeen de pit reports. Maar eerst deze gegaan. We houden nog een keer op de radio. Hier is Baks Vis. You gotta speed it up. I think you gotta slow it down. Cause if you believe that a love can hit the top. You gotta play around. But soon you will find that there comes a time for making your mind up.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 in your mind. Ga even lekker mee met deze van Fit. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Precies. Kwart over vier. We lopen weer mooi op schema, Albert-Jan. En uh, ja, jij hebt wel heel opmerkelijk nieuws. Lewis Hamilton heeft zijn mond open gedaan. Ja, nou, meneer Hamilton zou ik zeggen. meneer kennen. Hamilton zelfs. Ja, oké. Okay. Meneer Hamilton zegt namelijk vol vertrouwen en goede moed te beginnen aan zijn 16e Formule 1-seizoen. Een afscheid na het mislopen van zijn achtste wereldtitel heeft de Britse coureur nooit serieus overwogen. Overwegen of je wel of niet doorgaat is een normaal mentaal proces na elk seizoen. Aldus Hamilton. En nu kwam er door de ontwikkeling in Abu Dhabi natuurlijk een significante factor bij. Ik hou mijn hele leven al van deze sport, maar er was een moment dat ik het vertrouwen in het systeem even kwijt was. Maar ik ben vastbesloten om sterker terug te komen. voel me fris en laat de negatieve energie achter me. Hamilton ging enige tijd offline en genoot naar eigen zeggen van de tijd met zijn familie, de zevenvoudig wereldkampioen, dacht in Abu Dhabi geschiedenis te schrijven, maar werd in de laatste ronde, zoals u al weet, ingehaald door Max Verstappen nadat de safety car eerder dan uh, door, hun, door Mercedes verwacht naar binnen werd gehaald. Autosportfederatie VIA kondigde uh, afgelopen donderdag aan uh, donderdag een andere structuur aan wat betreft, wat betreft de wedstrijdleiding. Ook is Michael Masi vertrokken als race-directeur. zijn reactie, het is goed om te zien dat de FIA stappen zet. Nu moeten we nog zien of die veranderingen er daadwerkelijk komen... en dat de regels op de juiste manier worden nageleefd. We kunnen het verleden niet veranderen, we moeten er alleen voor zorgen dat, nooit meer kan dat dit nooit meer kan gebeuren in de sport, dat dit niemand meer overkomt. Hamilton zegt ook uit te kijken naar een nieuwe strijd met Verstappen, dit alles heeft niets met hem te maken. Een coureur maakt er dankbaar gebruik van als er ontwikkelingen als deze zijn. Hij is een geweldige concurrent, ik heb geen problemen met hem en we gaan dit jaar weer verder met onze strijd op de baan. Dan ben ik benieuwd hoe het in Silverstone gaat. Ja, ik, ik, nou ja, inderdaad, ik ook. Max Verstappen heeft, voor de, eerste, heeft de, voor de eerste keer kilometers gemaakt in zijn nieuwe auto voor het komend seizoen. De RB18, de regerend wereldkampioen in de Formule 1, deed dat op het circuit van Silverstone. Red Bull Racing werkte afgelopen donderdag een zogenaamde shakedown af. Dat is de eerste keer dat een nieuwe auto rondjes maakt op een circuit. De Formule 1 teams mogen buiten de raceweekenden en de zes testdagen in de voorbereiding tijdens een seizoen twee van zulke filmdagen inplannen. Op zo'n dag mag er niet meer dan 100 kilometer gereden worden. Ook wordt gebruik gemaakt van demobanden. Verstappen's teamgenoot Sergio Perez kroop in Engeland eveneens voor het eerst achter het stuur van de 2022 auto. Red Bull hield de filmdag geheim en verspreidde ook geen beelden. Tijdens de presentatie van de RB18 op 9 februari jongsleden... hield het topteam de kaarten ook tegen de borst wat de gloednieuwe auto betreft. De eerste officiële testdag volgt, zet u dat maar vast een nieuwe agenda, op 23 februari in Barcelona. Daar wordt drie dagen getest achter gesloten deuren, maar, maar media zijn wel welkom van 10 tot en met 12 maart volgen nog eens drie testdagen in Bahrijn. Dan is er wel publiek welkom en die sessies worden dan ook live uitgezonden. De nieuwe VIA-president Mohammed Ben Salaye maakte afgelopen donderdag, het, zoals bekend, het vertrek van. Michael Masi als, sport, uh, als Formule 1 wedstrijdleider bekend. Ook bevestigde hij wat eerder al doorzuipelde... er komt een virtuele controlekamer in een van de kantoren van de FIA. Te vergelijken met de videoscheidsrechter in het voetbal. Die VAR, tussen aanhalingstekens, kan de wedstrijdleider dan ook on nog ondersteunen. Daarnaast zal het voor teambazen niet meer mogelijk zijn... om rechtstreeks met de race-directeur te communiceren. Het blijft op een niet opdringerige manier wel mogelijk om contact met de wedstrijdleider te zoeken. Ook de procedure rond de safety car wordt aangescherpt. De aanpassingen worden vlak voor de start van het seizoen... gepresenteerd aan de teams. Dit is een stap voorwaarts als het gaat om de arbitrage in de Formule 1. Al dus Cheik Ben Saloujaj... Salayam. Waarom heet hij niet? Gewoon Jansen. Pietje Puk. Zonder scheidsrechters is er geen sport. Respect en steun voor de arbiters vormen de essentie van de FIA... Daarom zijn deze structurele veranderingen cruciaal in een context van sterke ontwikkelingen naar het legitieme verwachtingen van coureurs, teams, fabrikanten, organisatoren en natuurlijk de fans. Tot zover. Ja, ik heb er nog eentje voor je, want uh, die beelden die uh, de VAR dan uh, gaat uh, terugkijken, Albert-Jan, uh, dat, uh, dat zijn we waarschijnlijk beelden van uh, FIA Play. Ja. Denk je ook niet? En, als je dan, uh, en als... die kunnen ook meteen een uh, abonnement nemen, zeg maar. Uh... Ja, en, de, en die, die, die, die krijgt ook zo'n zo zo control dat hij in kan breken op de, de voortgang van de race. Ja, nou ja, nog leuker. goed. ik vind het zo, wel zo'n zo, zo slechte zaak dat, dat die wedstrijdleider... Uh, de, uh, dat is het ook. Zijn plek moet, af, uh, moet inleveren uh, en dat er tot op heden nog geen sancties... ten opzichte van meneer Hamilton zijn uh, gekomen. Nee. Of het niet verschijnen op dat via... Uh, via via bijeenkomst, wat een verplichting is. Dus ik, heb, ik, krijg, ik krijg gewoon het gevoel... dat te de hand boven het hoofd wordt gehouden... ten koste van de, de wedstrijdleider die nu uh, weg is. Dat is ook zo, maar uh, Massa is uh, daar uh, blij mee, want... Uh... Ik had in ieder geval vernomen dat Filippa Massa... nu uh, zeg maar uh, zo'n beetje dat baantje met uh, nog een paar anderen gaat overnemen. Dus, uh, okay. dus nou. die komt uh, dan uh, in plaats van uh, Michael Masi. En uh, uh, nog een ander nieuwtje wat ik ook gehoord heb. Ik weet niet of jij daar nog uh, wat uh, nieuws over uh, had. Dat uh, die Gasly, weet je wel... die uh, bij uh, Torre Rosso, noem ik het nog maar eventjes, yeah. uh, rijdt. In ieder geval uh, het uh, tweede team van uh, Red Bull. Die zit nog steeds uh, te azen... Op op, ...op het stoeltje van Max Verstappen. Oh, dus hij zit eigenlijk te wachten totdat uh, Max Verstappen op een gegeven moment weggaat. Nou ja, dan gaat hij er vanuit natuurlijk dat hij uh, naar uh, Mercedes uh, toe gaat. Ja. Zoals uh, zoveel mensen daar steeds uh, vanuit uh, gingen. En dan uh, wil uh, Gasly uh, wil wel als uh, best, uh, best of the rest, zoals hij uh, dat noemt... ...in, uh, in de WK-stand wil hij uh, dat stoeltje wel uh, in gaan nemen. Ik zou zeggen, blijf dromen. Ja, dat denk ik ook uh, het voor. het uh, stappen nog niet. Even drie naar Mercedes gaan. Dat denk ik ook niet. Dat zitten. Nee, ze zijn niet echt vriendjes, hè, geloof ik? Niet echt. Nee. Deze dames kan kennen we wel van onder meer. I'm a few woman en I feel for you. Nog vele andere singles, waaronder ook deze nieuwe we juist voor je draaiden. Dat was Eye to Eye. Vanmiddag al drie wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. We gaan ze alle drie eventjes met je doornemen. Allereerst de wedstrijd van kwart over twaalf. Pek Zwolle ontving FC Groningen. Die zou bijna zeggen El Classico van de Achterhoek. <laughs> Uh, eindstand 1 tegen 1, punten gedeeld. Kijk, van harte gefeliciteerd meneer Vos. Dank u. Ben je er blij mee, ja hè? Ja, uh, gelijkspel voor deze twee vind ik goed. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, heel goed, goed uh, gemiddeld. En dan gaan we naar de andere wedstrijden. Vanmiddag om half drie gestart en inmiddels, inmiddels ten einde. Feyenoord uh, die heeft uh, ruim gewonnen van de SC Cambuur. Daar uiteindelijk in het Feyenoord, uh, Stadion werd het 3 uh, tegen 1. En gebaseerd op de uitslag moet het een mooie pot zijn geweest. En dan heb ik het over FC20 thuis tegen Go Ahead Eagles. Eindstand 2 tegen 2. Kijk, dat zijn inderdaad hele mooie wedstrijden waar flink gescoord wordt en uiteindelijk een uh, gelijk spel. Altijd We heel are erg spannend. Family. Come on, everybody say. I got all my with me. We are family. Get up, everybody say. Come on, you guys, go. We are Toen komt er nog een uh, toegift. Uh, we hebben maar weer eens gedraaid uh, voor je. Je weet wel uh, wie hier aan uh, meegedaan heeft. Als je een beetje het geluid hoort. Ik denk nou, Rossi. Ja, heel goed allemaal, <laughs> Heel goed, heel goed. Uite, goed toe, echt briljant, hoor, echt brilliant. Het mooie van die live registraties is... er zit een hele grote kopergroep achter. Ja, ik vind het zo lekker klinken. Dit was live in Amsterdam. Ziek en uiteraard ook Sister Slash... met We Are A Family... Maar ik zocht alleen even op waar dat optreden destijds in Amsterdam is geweest. Dat kon ik even snel niet zo uh, vinden. Welke uh, zaal dat is uh, geweest. In ieder geval niet in het uh, O2-stadion in uh, Londen. Want uh, daar wordt voorlopig niet meer uh, opgetreden, denk ik. Want het uh, dak is er uh, gisteren of eergisteren afgegaan met de uh, storm uh, Younis daar, uh, Albert-Jan. Okay. Okay. Er zit echt geen dak meer op op het O2-stadion, dus... Uh, Helaas. Het is half vijf geweest tijd voor het uh, dier van de week. Ja, en ik zat er in de aankondiging in het begin van het programma twee kilo naast. Oh, hij is 54 kilo. Nou, nah, ja. kijk eens aan, Luc. Hij, hij luistert naar de naam, zoals gezegd, Luc. Nu weet u meteen wie ik ben, maar ik zal nog maar meer over mezelf vertellen. Ik ben een boerbol van vier jaar jong. Mijn vorige baas zorgde niet goed voor mij en daarom ben ik met meerdere honden weggehaald. Als ik je ken en vertrouw, ben ik een goede knuffelkond. Ik denk dat ik ook maar prima op schoot kan pas. Nou, dat moet je wel. Wel wil ik even, uh, even de tijd krijgen om je te leren kennen. Niet zo gek toch, gezien mijn afkomst. Mijn verzorgers verwachten dat ik met oudere kinderen prima overweg zou kunnen. Kleine kinderen zijn een beetje spannend en ik kan nogal lomp zijn. Daarom zijn kinderen vanaf 10 jaar voor mij het prettigst. Ondanks mijn imposante verschijning heb ik een heel klein hartje. Ik ben snel onder de indruk van harde geluiden en onverwachte bewegingen. Een rustige woonomgeving zou prettig zijn om te kunnen wennen. Vermoedelijk komt dit gedrag voort uit een nare ervaring uit het verleden. Naar andere honden van mijn formaat ben ik vriendelijk en zou ik best samen kunnen wonen met een leuke dame. Buiten kan ik netjes meelopen aan de riem, maar mijn nieuwe baas moet wel sterk in zijn schoenen staan. Ik kan in een huis wonen, maar als u een terreinhond zoekt... heeft u aan mij ook een goede. Mijn verzorgers verwachten dat ik best even alleen kan zijn... mits dit op de juiste manier wordt opgebouwd. Ik zoek mensen die ervaring hebben met mijn ras... en die de tijd willen nemen om mij te leren kennen. Bent u die persoon die ik zoek? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Luc? Luc verblijft momenteel in het dierentuin Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088...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 verdient hem thuis. En zei Luc nou dat je gewoon, of dat hij gewoon bij iemand op schoot kan kas, ja, ja, kas, kas, kas springen. Ik, ik visualiseerde Met de 54 kilo, <laughs> dan denk ik van, nou, ja, bij, bij jou zou het nog kunnen, albert Want je geeft genoeg <laughs> uh, tegen, tegengewicht. Ja. Bij mij ook hoor, trouwens. Maar uh, ik zie het nog niet bij Maris gebeuren, bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, nee, daar gebeurt het zeker. Luc, bovenop. Dat is precies andersom. Dat, kan, dat gaat er niet worden, hoor. Nee, nee. Ik hoop dat ze nog niet meeluisteren trouwens. Oh, die luistert Pas zo rond het gedicht, eh, toch? Nee, of, nee Dit nee, is nog nee. de 7. Uh... Die luistert wel mee. Hmm, Oké. Okay. Nou ja, leuke dieren van de week. Uh, Luc ja, wacht prachtig. op een uh, nieuwe... Uh... Als je die foto's ziet, <laughs> zou er gelijk heen gaan. Schoothond. <laughs> Schoothond. Luc wacht op een uh, baasje. Ja. Hij is alleen wel 54 kilometer. Vanaf vanavond 8 uur tot 11 uur uh, code oranje hier voor uh, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. En de wind die gaat herkeren uh, vanavond. Dus houd er rekening mee. 100 tot 120 kilometer per uur.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 Het regent het al hier in Zandvoort. De wacht, is alleen nog echt inderdaad, op de harde windstoten van Storm Franklin. En die krijgen we volgens de KNMI vanaf vanavond 8 uur. Windkracht ja, 10 moet je ongeveer op kunnen rekenen hier aan de Westkust. En ook nog in het IJsselmeergebied. In ieder geval een mooie plaat die wel een beetje past bij dat weer. Is deze van de Dors. Wat blijft het een klassieker hè? You're the Riders on the Storm. Het is kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. Ja, wat minder vrolijk eigenlijk. Want uh, het is voorbij. Ach, het is voorbij. Voorgoed voorbij. Jij ging zomaar weg. Weg van mij. Misschien... Om wat ik deed of wat ik zei. En ik... Ik liet je gaan. Ik liet je vrij. En ik pak mijn leven op zonder jou. Dat betekent niet... Dat ik niet van je hou. Het zal voor mij de eerste tijd wel moeilijk zijn. Ik hoop alleen maar... Dat de pijn verdwijnt. Ach... Het is een feit. Ik ben je kwijt. Ben van jouw humeur voorgoed, maar dan ook voorgoed bevrijd. Soms was het een hel, maar ook vaak fijn. En de liefde, de liefde zal wel slijten met de tijd. En ik, ik pak mijn leven weer op zonder jou. Dat betekent niet, niet dat ik van je hou...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 Ik pak mijn leven weer op zonder jou. Dat betekent echt niet, echt niet dat ik niet van je hou. Want als ik dan aan je denk, dan wil ik blij zijn. Ik hoop, ik hoop alleen maar dat die pijn, die pijn verdwijnt. je had het net bij die plaat van Chic live in Amsterdam over dat orkest op de achtergrond. Ja. Nou moet je deze plaat eens indenken. Yves Beer is ergens in een hele grote arena ergens met ja. een megaconcert of orkest hierbij. Met een orkest bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En dan deze plaat doen voor goed voorbij. Wat is het een? Mooie zingen van onze eigen Sanfordse, Yves. Ja, maar het nummer is, is jaren terug al geschreven. Twintig jaar geleden. Was, het was eigenlijk al bedoeld voor uh, Hazes Senior. Nou ja, dat, dat, dat loopt ook hartstikke mooi, dat nummer. Maar uh, die, de schrijfster van, uh, van dit nummer zag uh, de, een opname van Yves Berens... Uh, over tijdens een Hazesavond... Uh, en ik dacht, van nou die kan dat nummer heel mooi uitbrengen. En ik moet zeggen, ik vind het een prachtig nummer. Is het ook, is het ook. Heel mooi. Nou, we gaan nog even een uh, lekkere gouden oude draaien. Daar is hij. De Kik heeft hem gebruikt in de nieuwe single. Een beetje. De single van Terry Scholten, 1959. Eveneens een beetje.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 Wat was het toen allemaal nog braaf, hè, die muziek, uh, Albert-Jan? Ja, maar ik, ik, ik hoorde, beetje... die uitvoering van Kik, die is hartstikke goed. Ja. Maar ja, volgens mij zit er een andere tekst bij. Ik weet niet of dat uh, hetzelfde dat tekst is als, als dat Teddy Scholten, dat zon. Nou, dat zit ik je net te vertellen. Ja. Die hebben het over de kroeg ingaan en helemaal lam uh, thuiskomen ja, ja. uh, thuis en dergelijke. Nou, dat het heeft helemaal niks met deze tekst nee, te maken. Maar... Dus uh, dat maakt het juist zo leuk. Okay. Nee, dus goed. dat je dat niet merkt aan die plaat. Terwijl het eigenlijk gaat over iemand die veel te veel dranken uh, op heeft. Uh, oh, okay. Die plaat van de kick. Nou. Helemaal goed. 1959, winnaarres uh, uh, van het uh, Songfestival. En uh, ja, ze was de tweede Nederlandse die het uh, Songfestival uh, uh, gewonnen heeft. Als eerste hadden we natuurlijk. Nu... Corrie Brokken. Oh ja, Corrie Brokken. <laughs> Brokken was uh, de eerste winnares van het uh, Zonfestival. Leuke plaat om uh, ja, weer te draaien. A, naar aanleiding eigenlijk van uh, die nieuwe single van de Kik. Ja. Een beetje. En dat gaat gewoon over een stertje lamzakken... die uh, veel te veel uh, gedronken hebben. Het zit er alweer op. Heb je nog nieuws uh, wat betreft buitenlands uh, voetbal? Uh, nou ja, ik, ik volg ook wel even uh, de, de Spaanse uh, Liga. En uh, na een stroef begin, want die wedstrijd is, uh, is uh, om... Uh, ...half vijf geloof ik begonnen. Uh, mooie wedstrijd trouwens Valencia tegen, uh, tegen Barcelona. En uh, na 38 minuten is het inmiddels al 3-0 voor Barcelona. Barcelona. Nou, dat is een mooie prestatie. Dat is helemaal goed. Dus Kijk of vanavond nog... Uh, dat was gisteravond trouwens een mooie wedstrijd. Welke? Uh, in de Premier League. Uh, dat was uh, echt super, super voetbal. Dat was, uh, even kijken... Manchester City thuis. Manchester City staat dus de eerste in, de, in de, de Premier League. Tegen Tottenham Hotspur. Prachtige wedstrijd, heel veel goals. Tot aan het eind spannend. En in de, tegen het einde van de wedstrijd... wist Tottenham Hotspur de wedstrijd naar zich toe te trekken. En de eindstand was dus 2 tegen 3. Manchester City 2, Tottenham Hotspur 3. Hé, hey, die stand ken ik ergens van. Van de wedstrijd van gisteren. Ja, maar even kijken naar de stand nu. Uh, Manchester City gaat aan de leiding met 63 punten... gevolgd door Liverpool op 57. Dus dat verschil... Uh, uh, met Liverpool één wedstrijd minder gespeeld dan Manchester City. Dus stelde er toch drie bij op... staan ze één, uh, één, één gewonnen wedstrijd achter op Manchester City. Dus dat wordt nog spannend in de top. En, uh, Chelsea volgt op een derde plek met ruim 50 of met 50 punten... dus op iets grotere afstand op Liverpool... En uh, op de vierde plek vinden we Manchester United met 46 punten. Dus Oké, okay, nou ja, je hebt het over mooi voetbal. Dat uh, wordt op dit moment uh, ook gespeeld in uh, Eindhoven. We hebben het over PSV tegen Heerenveen. Oh, heb je nieuws? De wedstrijd, nee, de wedstrijd die om kwart voor vijf oh. is gestart. Maar dat is natuurlijk altijd mooi voetbal van uh, PSV. Dus uh, vandaar dat ik het even vermeld. Oké, okay. nee, ik dacht nou, al. <laughs> als jij, nou, jij nou erover begint, dan zal er wel gescoord nee, zijn. Nee, in dit geval uh, niets. Wij zijn de volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Pas op vanavond even vanaf 8 uur de waarschuwing. Koude oranje, ook hier in Nederland, John, voor storm Franklin. 100 tot 120 kilometer per uur, het duurt tot een uurtje of 11 en dan gaat de wind weer iets minder worden. Maar het blijft gewoon de komende dagen nog behoorlijk winderig en voor het mooie weer moeten we gaan naar volgend weekend, hè? toch? Uh, ja, ja, volgend weekend uh, beter, betere tijden. Betere we, hebben, we, we, we hebben nu gewoon slechte tijden.